Het is middernacht, het begin van woensdag 6 maart. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Hugo Chavez is overleden. In een emotionele verklaring maakte vicepresident Maduro het overlijden van de president bekend. Hij zei dat Chavez aan het eind van de middag vredig was heengegaan. Eerder op de dag had hij al gezegd dat de gezondheidstoestand van Chavez verder was verslechterd door een longinfectie. De president had kanker en werd daarvoor de laatste tijd verschillende keren in Cuba behandeld. Sinds vorige maand lag hij in een ziekenhuis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Chavez was 58 jaar. Hij was president van Venezuela sinds 1999 en was zowel nationaal als internationaal omstreden. Hij verzette zich tegen privatiseringen en andere liberale ideeën en vooral tegen de Verenigde Staten. Ook onderhield hij nauwe banden met het communistische Cuba en zijn vrienden Fidel en Raúl Castro. Hij nationaliseerde veel bedrijven, vooral op het gebied van energie en voedselproductie. Critici zeggen dat Chavez dat alleen kon doen... dankzij de enorme olierijkdommen van het land. De leider van het congres in Venezuela wordt volgens de grondwet... tot aan de nieuwe verkiezingen waarnemend president. Die verkiezingen moeten volgens de grondwet binnen 30 dagen worden gehouden. Premier Rutte ontkent in een debat met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... dat het dit kabinet aan regie ontbreekt. Volgens hem functioneert het kabinet van VVD en PvdA goed... en worden de problemen opgelost. Hij reageert op de kritiek van de oppositie in het debat over de economische vooruitzichten die het Centraal Planbureau vorige week publiceerde. Rutte erkent dat zijn coalitie is aangewezen op steun van andere partijen in de Eerste Kamer, maar zegt dat hij niet alleen op zoek is naar een meerderheid in de Senaat. Hij benadrukt dat hij een zo breed mogelijk draagvlak zoekt in het parlement en daarbuiten. Volgens de premier zal minister Dijsselbloem van Financiën... in de tweede helft van deze maand weer een ronde maken... langs alle partijen als de gesprekken met de sociale partners zijn afgerond. Het weer, het koelt vannacht af naar 1 tot 4 graden. komende dag bewolkt en af en toe ruimte voor de zon. Het is dan met 14 graden opnieuw zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. In 2009 brak de Mexicaanse griep uit. Verstrekking van het vaccin ging volgens protocol. Zwangere vrouwen, kinderen en medisch personeel die kregen voorrang. Maar de bankiers van zakenbank Goldman Sachs op Wall Street... Die dachten daar heel anders over... Zij vonden dat zij als eerste aan de beurt waren... en bemachtigden een groot aantal vaccins. Het was net nadat de financiële markten waren ingestort... en er werd aangedrongen op een nieuwe moraal. Dus de publieke verontwaardiging was groot. Comedian Seth Meyers, frontman van het Amerikaanse satirisch programma... Saturday Night Live, legde uit dat de bankiers juist de groep waren... met de allerlaagste kans op besmetting. Ze werden maar een paar seconden per dag blootgesteld aan de gewone mens in die paar passen van de deur of van kantoor of villa naar hun limousine. En zelfs dan was de kans klein dat ze met een bacterie in aanraking kwamen... want het portier van de auto werd voor ze opengehouden door een chauffeur met handschoenen aan. Goedenacht en welkom in Casa Luna. Maakt u zich op voor een uitzending over epidemieën, hardnekkige bacteriën, zeldzame virussen... en steeds minder adequaat reagerende antibiotica. De gast is een journalist die zodra er een EHEC-bacterie of Q-koorts ergens opduikt... stevast als diepste de dossiers induikt... en zelfs een aantal van de meest recente incidenten openbaar heeft gemaakt met zijn speurwerk. Hij is redacteur gezondheidszorg bij de NOS... en vandaag presenteerde hij op een symposium in Amsterdam zijn boek... Het Einde van de Antibiotica met de onheilspellende subtitel... Hoe bacteriën het winnen van een wondermiddel. U kunt voorlopig dus nog niet rustig gaan slapen. Goeienacht en welkom Rinke van der Brink. Goeienacht. In welke gemoedstoestand ben jij teruggekeerd van het symposium? Uh, een beetje euforisch. Want, um, de wereld gaat eronder, maar jouw boek was, was een succes. Het was een mooie presentatie. Ja. En uh, ook wel heel leuk om dat te doen... Uh, bij de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Ik heb dat boek geschreven en uh, zeven meelezers gehad uit de wetenschap... die mij voor uh, fouten hebben behoed, maar ook op, telkens op nieuwe sporen hebben gezet... en gezegd, lees dit nog, bel die is. En uh, dat is vandaag samengekomen op dat symposium wat uh, deels voor mijn boek was. Om het te presenteren, maar ook voor de presentatie van de studie... van een van de promovendi uh, aan de VU... Um, over de aanwezigheid van uh, vervelende resistente bacteriën... onder de gewone bevolking. En uh, nou ja, we raken meteen in het hart van het probleem. Dat is echt een heel groot probleem. En we hebben er een actueel fragmentje van zelfs... van afgelopen vrijdag in het nieuws. Alle academische ziekenhuizen willen af van de plofkip... in hun warme maaltijden voor patiënten. Er zit te veel antibiotica in. En daardoor krijg je de multiresistente bacteriën zoals MRSA. En die kunnen in ziekenhuizen veel problemen veroorzaken. Het is een goed moment dat je boek uitkomt. Ja, maar ik, ik moet zeggen dat ik denk dat vorig jaar ook een goed moment was... en volgend ja, dus het jaar het nog minst, steeds hè? een goed ja. moment zal zijn. Ja, want ja. Dit gaat niet weg. We gaan zo meteen uitgebreid um, dieper in op alle medische aspecten... en het, het hoe en waarom van de bacteriën... en hoe zij steeds beter in staat zijn de antibiotica te lijf te gaan. Um, maar dat wondermiddel in de titel van je boek... Um, dat is een kleine eeuw geleden bij toeval ontdekt... Door deze man. And I have a fear that when penicillin can be bought over the counter, patients will indulge in self-medication, and there is a danger that the microbes will be educated to resist penicillin. Ja, de ontdekker van uh, penicilline, het eerste antibioticum, Fleming. Dit fragment komt uit 1946. Um, hoe ontdekte hij dat? Hij was bezig uh, een kweek van uh, bacteriën te maken in zijn lab. En uh, op zo'n agra-plaatje, zo'n bakje, zeg maar. En uh, in, in, in, aan de ene kant van zijn uh, bakje uh, groeide er geen bacterie, maar wel iets wits. En dat bleek een schimmel te zijn. En um, ja, waar een domme dokter uh, het had weggegooid en zijn experiment opnieuw was begonnen, dacht hij. Eureka of iets dergelijks. Hier heb ik iets, want kijk eens. Op dat stukje van mijn bakje groeien geen bacteriën, maar wel iets wits. En dat houdt die bacteriën tegen. Wat zou dat zijn? En hij is dat gaan uitzoeken. En uh, dat was een schimmel, penicilline. En dat is eigenlijk het begin geweest van... Uh, ja, volgens velen het meest succesvolle... Uh, geneesmiddel wat er is en misschien wel de belangrijkste medische uitvinding... die is gedaan uh, de afgelopen eeuw. En dit, hij ontdekte dat eind jaren, uh, ik zeg uit mijn hoofd, 28. En het heeft toen nog wel even geduurd voordat het uh, massaal geproduceerd kon worden. Er zijn twee andere onderzoekers die ook uiteindelijk in 1946... de Nobelprijs met Fleming hebben gedeeld. En dat fragmentje van Fleming kwam uit zijn... Uh, Aanvaardingsreden voor de Nobelprijs. Um, waar hij dus waarschuwde voor wat er vandaag gebeurt. Met een zeer vooruitziende blik. Ja. Um, die twee andere geleerden die zijn erin geslaagd om, om uh, mechanismen te vinden. om dat op grotere schaal te gaan produceren. En dat is vervolgens verfijnd. aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. en grootscheeps ter hand genomen. Uh, eigenlijk door het Pentagon. Um, omdat ze uh, de Amerikaanse soldaten die de Tweede Wereldoorlog in gestuurd gingen worden en dat werd toen wel duidelijk dat dat zou gaan gebeuren in de tijden waar ik het over heb, 41, uh, dat die beschermd zouden zijn tegen infectieziekten, waarbij je niet meteen moet denken aan uh, infecties door een schotwond uh, die slecht geneest, maar vooral geslachtsziekten. Want daar waren in de eerste Wereldoorlog uh, tienduizenden Amerikaanse soldaten aan overleden. Dus er gebeurde heel wat anders in die loopgraaf. Uh, ja, ook, ook, ja. Ja. Je hebt het over penicilline als uh, misschien wel de grootste medische ontdekking van de eeuw. Wat in jouw boek staat is dat de grootste medische vooruitgang, misschien wel ooit, is de aanleg van het riool en de waterleiding. Ja. Maar dat was, um, dat was de belangrijkste bijdrage aan de vooruitgang van onze volksgezondheid... volgens een groot aantal mm -hmm. uh, lezers van de British Medical Journal... die daar een keer een prijsvraag over hebben georganiseerd. Maar het was natuurlijk niet een medische uitvinding zoals nee. de penicilline wel is. Maar het is wel een enorm belangrijke nee. bijdrage geweest... omdat um, tot er een waterleiding was... Um, uh, en die is er in verschillende tijden en op verschillende manieren in, in Europa, laat maar even bijhouden, gekomen. Maar tot die tijd uh, waren putten waarin ook van alles terecht kwam. Dus mensen dronken vies water met alles wat je kunt voorstellen erin. En uh, een glaasje water was dan best een goede manier om ziek te worden. Ja. Uh, maar jij zegt tot die tijd, maar in jouw kloekenboek... wat vol staat met een enorm aantal interviews, of uh, onderzoek waar je uitgeput hebt. Het is nog steeds zo dat 1 op de 3 mensen op aarde op dit moment... 2,4 ja. miljard mensen kunnen geen gebruik maken van een wc. Nee. En heb je ook nog dat, dat er meer gereisd wordt dan ooit... en de bevolking blijft groeien? Die, die bacteriën die hebben een geweldige tijd. Nee, Dat is een van de, de relativerende opmerkingen. Um, als je het hebt bijvoorbeeld over India. India is een, een, aan de ene kant een rijk land, aan de andere kant een enorm arm land. Maar die rijke bovenlaag die heeft toegang tot de beste gezondheidszorg uh, volgens westerse standaard. Er zijn topziekenhuizen en hele knappe dokters. Die doen alles net zo goed als we dat hier doen. Um, en ze zijn er heel makkelijk met het geven van uh, antibiotica... zoals dat ook in veel meer landen gebeurt. Um, dat is in die ziekenhuizen zorgt dat voor grote uh, aantallen resistente bacteriën... die als je daar komt, je makkelijk oppikt... De andere kant is dat een heleboel Indiërs, nog veel meer... helemaal of nauwelijks toegang tot antibiotica hebben. Omdat ze straatarm zijn en in delen van het land wonen... waar weinig medische voorzieningen zijn. En als ze al toegang hebben tot, tot antibiotica... dan is, is het zeer de vraag wat daar precies het nut van is. Omdat uh, in India zijn het meen ik 600 miljoen mensen... die geen WC ter beschikking hebben de waterleidingen die en riolen ontbreken er hier en daar... of hier en daar, op heel veel plekken ook. Dus je kan aan de ene kant wel eens een keer een infectie bestrijden... misschien met een antibioticum bij iemand... maar als je tegelijk een open riool hebt door de sloppen van Bombay... waar een paar miljoen mensen wonen... dan is dat heel erg dweilen met de kraan open. Dat is ontzettend slap uitgedrukt. Ja. Dus als westerse artsen die proberen daar... Um, een van hen heb ik gesproken, Herman Goosens, een Vlaming... die is veel in India... Geeft er dan lezingen en die stuit daar, um, het verandert iets... maar die stuitte daar zeker twee, drie jaar geleden nog op veel onbegrip. Omdat zei, waar zeuren jullie over? Wij hebben hier 1,2 miljard mensen of zo. Um, ja, dan gaan er een paar dood, dan gaan er 30.000 dood. So what? Zulke soort reacties hebben ze. En als het al, um, laat ik zeggen, wat minder cynisch was, zijn reacties. Dan zeiden ze: Ja, jullie spreken enorm over te veel antibiotica gebruiken. maar wij hebben hier voor de halve bevolking geen wc. Dat is pas een probleem. Ja. En uh, ja, de eerlijkheid gebied te zeggen: dat is echt pas een probleem. En dat geldt ja. natuurlijk in Afrika en in delen van China. en een heleboel andere landen. Ja. Maar de, de dagelijkse hygiëne is, is een, eigenlijk een heel groot onderdeel van de problematiek, nu eerder zo. Diep inzit in deze materie. Ben je, ben je neurotisch je handen gaan wassen, of niet? Nou, neurotisch. Vaker? Wel vaker, ja. ja. En, en vooral ook vaker met zeep. Waar ik het anders dan wel eens mijn handen met water was. alleen... Doe ik dat nu wel uh, consequent met zeep? Ja, dat is wel iets waar, waar ik uh, ga jij iets door mijn aan... eigen werk op. Ik zit, <laughs> ik, zit nu, ik zit nu naar dit bakje nootjes. Kijk, we hebben hier luisteraars, we hebben hier een haardvuur en wijn en nootjes. Ik zit... Deze nootjes, dat schijnt ook een enorme bron te zijn, hè? Ja, nou, daar zou ik normaal van eten als ik ze lekker vond. Maar volgens mij zijn het van die Japanse zoetige nootjes... en die, die vind ik niet zo lekker. Geheel, geheel uit plastic. Maar stel dat het een plakje kaas uh, en ossenworst was, rauwe ossenworst... dan zou ik daar met grote graagte van eten. Hoewel ik weet dat, uh, dat je daar behoorlijk ziek van kan worden. Okay. Rinke van den Brink eh, is journalist. Hij begon bij De Waarheid, werkte als freelancer onder meer voor de VAR en VPRO-radio... en was lange tijd redacteur bij Vrij Nederland. Hij schreef boeken over de opkomst van extreem rechts in West-Europa. En in 2005 maakte hij de overstap naar de NOS... waar hij redacteur gezondheidszorg is. De afgelopen jaren sprak hij vele specialisten in binnen- en buitenland... Eh, over deze opmars van antibiotica-resistente bacteriën. En dat resulteerde in zijn boek Het Einde van de Antibiotica. <coughs> Excuus. Dat hij vandaag ten doop hield. Voor meer informatie over Casaluna kunt u naar radio1.nl slash casaluna. Daar kunt u terugluisteren en vooruitkijken. Um, u kunt zich ook met ons bemoeien via Twitter, Facebook en de e-mail casaluna Rinke, wat maakt een bacterie zo'n intelligent wezen? Het is natuurlijk geen wezen, schepsel, ding, iets... Een schepsel. Wat, wat uh, maakt een, een, een bacterie van intelligent? Een creatuur van onze lieve Heer, zou je kunnen zeggen. Nou ja, ik denk dat, dat de belangrijkste eigenschap um, die bacteriën zo, zo slim maakte en, en zo uh, moeilijk te bestrijden is dat ze. Um, waar wij twintig jaar voor een generatie nodig hebben, uh, heeft de bacterie ongeveer twintig minuten nodig voor een generatie. En. Um, Elke keer kan er dus erfelijke informatie overgedragen worden. Nieuwe erfelijke informatie ook worden overgedragen. Uh, dus de evolutie van het ding gaat uh, ja, in een soort snelkookpalm. En um, daarbij zijn ze ook nog eens... Uh, nou, ik zeg... Een aantal miljarden jaren oud waar wij nog maar net zijn komen kijken. Ik weet niet meer precies hoeveel miljard jaren, maar heel veel miljard jaren. En um, dat geeft ze ook... Een, een, daarmee hebben ze zoveel vermogen om zich aan te passen al verzameld, uh, dat ze eigenlijk niet ontzettend schrikken van onze antibiotica, zou je kunnen zeggen. En um, het wonderlijke is dat um, de resistentie tegen uh, onze moderne antibiotica, dat zijn mechanismen die uh, ouder zijn dan de mensheid, dus altijd al in de natuur aanwezig zijn, omdat het natuurlijke middelen zijn ook. Want we hebben die bacteriën nodig, maar ze zijn ook tegelijkertijd een gevaar voor ons. Ja, we hebben in onze darmen allerlei bacteriën... Uh, die daar uh, geweldig werk voor ons doen, voor onze spijsvertering zorgen. En uh, er zijn er ook bij die je ziek kunnen maken. En dat we heel vaak niet doen, maar die ook ontzettend ziek kunnen maken... of dodelijk ziek kunnen maken. En, en uh, uh, Er zijn er zo ontstellend veel dat er heel veel daarvan eigenlijk amper bekend zijn. Soms weet weten de wetenschappers, ik niet, uh, daar net de naam van. Maar verder weten ze eigenlijk niet wat ze doen... en kunnen ze ze ook niet kweken... en weten ze dus ook niet wat ze ermee moeten... als die voor een, een infectie zouden zorgen. Er zou een goed antibioticum om een soort versimpelde definitie te geven laat hij de bacteriën bestaan die we nodig hebben... en, en valt hij degene aan waar we last van hebben? Is het zo simpel? Nou ja, als je heel gericht uh, dat zou geven, dan, dan zou dat kunnen. Maar doorgaans is het zo dat een antibioticum op meer bacteriën werkt. <coughs> Pardon. Um, stel, je hebt een, uh, een ontsteking in je darm... en, en uh, je wordt met een antibioticum behandeld... dan doodt dat daar allerlei bacteriën... behalve degene die resistent zijn, die toevallig het genetische mechanisme hebben wat hen resistent maakt voor het gebruikte antibioticum. Dus het kan heel goed zijn dat de ontsteking ophoudt... omdat de bacterie die die veroorzaakt eh, gedood wordt door de antibiotica. Um, maar dat een andere overblijft. En die blijft dan over met veel minder competitie van andere bacteriën. Dus uh, stel je voor, er zitten er 100 miljoen. er blijven er 1 miljoen over die net resistent zijn en de rest is allemaal dood die gaan dan vrijuit uh, procreëren, zorgen voor enorme hoeveelheid nageslacht, omdat er geen competitie is van anderen die het voedsel wat daar is aanwezig hebben. En zo krijg je uh, dus resistentie die zich gaat verspreiden. Daar hoef je niet ziek van te worden als dat in jouw darm mm -hmm. gebeurt. Maar die komen met ontlasting eruit, die kun je via je handen als je ze niet goed was doorgeven. Je gaat bij je oude oma op bezoek, die krijgt er misschien van je... En voor haar kan het dan net uh, te veel zijn, een ontsteking en een... erg ziek en overlijden, dat kan. Dat gebeurt af en toe. Die resistentie neemt toe, of het aantal bacteriën dat resistent zijn, neemt toe. Is daar een verklaring voor? Ja, dat is een heel simpel. Als je antibiotica gebruikt, dan krijg je resistentie door het mechanisme wat ik net uh, uitlegde... doordat je als het ware selecteert op, de op degene die dat toevallig resistentiemechanisme hebben. Dus stel je voor, er zijn honderd bacteriën uh, van tien soorten... En, en één soort die heeft uh, een genetische code... waardoor hij ongevoelig wordt voor het antibioticum. Die anderen gaan allemaal dood mm -hmm. en die ene soort blijft over... en gaat zich vermenigvuldigen. En dan heb je dus meer resistente bacteriën, meer antibioticaresistentie... die dan verspreid kan worden. Doordat wij te veel gebruiken. En dat komt allemaal door gebruik. Ook als we het niet te veel doen, als het moet... dan nog uh -huh. krijg je resistentie. Dat is een natuurlijk proces waar niks tegen te doen is. Wat ik ook uit je boeken maak... is dat wij in Nederland... de mens, om daar eens mee te beginnen... want we gaan het zo ook nog over de dieren hebben... wel behoorlijk zuinig aandoen. Met antibiotica? Ja, vergeleken met uh, bijna alle andere landen in de wereld. Uh, rijke landen, want er zijn ook arme landen... waar ze het gewoon niet kunnen betalen, zeg maar. Maar uh, doen wij het heel goed samen met de Scandinavische landen. En uh, Estland is ook zuinig. Of ze registreren slecht, dat weet ik niet. Maar ze hebben een lage, uh, laag gebruik. Uh, doen wij het netjes. En uh, desalniettemin is er veel te verbeteren. En de veeteelt, de dieren... Nou ja, de veeteelt is het omgekeerde verhaal. Uh, laat ik zo zeggen, menselijk gebruik stonden we jarenlang bovenaan... en nu tweede of derde in Europa en, en, en eigenlijk daarmee ook in de wereld... met zuinig gebruik. En met de veeteelt stonden we jarenlang juist bovenaan... als absolute grootverbruiker. Daar is de laatste twee, drie jaar... Uh, Vrij drastisch verandering gekomen. Het was heel veel. Dat gebruik is gehalveerd. Dat is als je van heel hoog komt, natuurlijk makkelijker dan. Uh, uh, als je wat minder gebruikt. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat daar een uh, forse inspanning is gedaan. om dat uh, gebruik te verminderen. Het gaat wel, moet ik zeggen, over de officiële verkoopcijfers van de industrie. En er is sprake van een illegaal circuit. waarvan het gewoon moeilijk is om de omvang um, te schatten. Maar. De paar vangsten die zijn gedaan door opsporingsdiensten. die zijn wel zo groot. Uh, dat je moet vrezen dat het om, om, om echt serieuze hoeveelheden illegale antibiotica gaat. Uh, voorbeeld: in de pluimveesector. Uh, werd in 2011 35 ton. antibiotica gebruikt. om kippen. Uh, de plofkip die we zo uh, om de plofkip worden. groot te brengen, zeg maar. Uh, en in datzelfde jaar. werd er bij één vangst van illegale. Antibiotica door de inspectie 3,5 ton in beslag genomen. En in 2012 is er weer een vangst geweest. Dat was aan de weerszijde van de Belgisch-Nederlandse grens, ergens in Brabant. Aan elke kant van de grens 1000 kilo, andermaal voor de pluimveesector. Dus dat zijn zeker in die sector waar dan het absolute gebruik niet hoog is, maar omdat het hele kleine beestjes zijn, het verschrikkelijk hoog is, juist per dier. Uh, dan, ja, dan als daar in één klap. de politie die. De 100% pakkans bij de Nederlandse politie die is er helaas niet. Dus we weten dat het er is. We weten alleen niet hoeveel. Maar als je en ziet indirect, voor partijen, dan... Indirect komt het bij ons binnen weer. Via indirect jongen. komt het bij ons binnen. Dus we kunnen de, de, het beste jongetje in de klas zijn... wat betreft de, de menselijke antibiotica, maar via de dieren krijgen we alsnog... Ja, het is niet zo dat uh, alle resistentie uh, van kipeten komt. Dat is mm -hmm. absoluut niet waar. Maar uh, op kip zitten vooral bacteriën met ESBL's. Dat is een enzym wat ze resistent maakt voor echt belangrijke antibiotica... die je alleen in het ziekenhuis krijgt toegediend... als de huisarts zich geen raad meer weet met je blaasontsteking. Um, en van, die, uh, van dat type bacterie wat je bij, bij, op bijna alle kip die in Nederland te kopen is aantreft... is uh, tussen een derde en veertig procent genetisch identiek of nagenoeg identiek met diezelfde bacterie bij mensen. En dan is het wel zeer waarschijnlijk... dat het dus door kip eten in die mensen komt. Alsnog. Je zou kunnen denken, er is een simpele oplossing. Um, als er meer bacteriën resistent zijn... vinden we gewoon meer antibiotica uit. Ja, dat zou een, een, een hele mooie oplossing zijn. Maar hij is een beetje naïef... Um, er is een tijd lang is er flink antibiotica ontwikkeld. In de jaren 60, 70 zijn er, is de ene na de andere uh, ontwikkeld. Toen zag de industrie daar flink brood in. Maar dat is opgehouden en dat heeft met een paar dingen te maken. Um, het leek een tijdje alsof infectieziekten in de westerse wereld... en daar kijken farmaceutische bedrijven en daar verkopen ze hun middelen... Uh, een beetje voorbij waren. Dat zag je ook in de wetenschap. Dat was een, een, een periode dat niet zoveel mensen geïnteresseerd waren... in het vak van uh, medisch microbioloog. Nu nog zijn er uh, van de hoogleraar in Nederland... een ja, best opmerkelijk aantal afkomstig uit Duitsland en, en Vlaanderen. En dat... Uh, dat heeft daarmee te maken dat je een tijd lang uh, niet zo heel veel animo voor dat vak was. Dat is nu wel weer veranderd. Maar de belangrijkste reden waarom de industrie geen uh, nieuwe antibiotica of heel weinig nieuwe antibiotica ontwikkelt, is dat ze um, niet aantrekkelijk zijn financieel. Um, die industrie die heeft, uh, kan zijn geld één keer uitgeven: zo'n research budget. Als die een bloeddrukverlager of een maagzuurremmer... of een ander chronisch, uh, of middel voor chronische ziekte ontwikkelen... dan gaan uh, patiënten in de hele wereld dat 30 jaar slikken... of soms nog langer. Pardon. En daar uh, verdienen ze dus ontzettend veel geld aan. Antibiotica uh, als wondermiddel... Lost als de bacterie gevoelig is voor het antibioticum. lost in een week of zo, of als het is heel erg is in twee weken... En soms zijn er behandelingen waar mensen preventief wat langer antibiotica krijgen. Maar heel kort lost het gewoon het probleem op. Dan ben je er klaar mee en dan hoef je het niet de rest van je leven te slikken. Het is voor de farmaceutische dus is gewoon niet, industrie niet, niet veel aan te verdienen. Niet lucratief om het is zoals we het noemen een slecht businessmodel. Ja. Ja. Daarbij, als er nu een nieuw antibioticum wordt ontwikkeld... wat echt een nieuw werkingsmechanisme mm -hmm. heeft... dus niet meteen ook weer resistent is, wat wat langer bruikbaar zou blijven... dan gaat er meteen vanuit Genève een brief van de Wereldgezondheidsorganisatie... naar alle dokters in de wereld. Uh, we hebben een nieuw antibioticum. Hoera, niet gebruiken, tenzij het echt niet anders kan. Tenzij dus de patiënt anders doodgaat. Om dat middel zo lang mogelijk beschikbaar te houden. Je begrijpt, de bakker wil brood verkopen. Uh, het farmaceutische bedrijf wil pillen verkopen. Dus ja, een middel ontwikkelen waarvan meteen gezegd wordt... dat leggen we achteraan in de kast of in de kluis. Daar is de animo niet heel groot voor. Ja. Hoewel het nou ja, toch misschien wat complexer ligt... omdat hè, er is natuurlijk minder geld bij de wetenschap. Universiteiten doen zelf weinig onderzoek meer. En het is ook wel makkelijk om vanuit die hoek de industrie te bashen... alsof zij alleen maar met het geld bezig zijn. Het is, het is... Nou, dat is niet helemaal waar. De, in, uh, aan universiteiten zijn wel behoorlijk wat... Uh, biotechnologische bedrijfjes opgezet... Mm -hmm. um, waar uh, uh, medewerkers van de universiteiten... en slimme studenten um, ja, uitvindingen eigenlijk doen. En die proberen ook te commercialiseren... om ook geldstromen naar de universiteiten uh, tot stand te brengen... zodat die weer onderzoek kunnen doen. Want inderdaad, het wetenschappelijk onderzoek onder ne in Nederland... staat een beetje onder druk door gebrek aan geld. Ja. Um, en als er interessante dingen worden gevonden, worden ze vaak in zo uh, dus far, voor de farmacie. Gebeurt dat vaak op die kleine bedrijfjes op de campussen van universiteiten? Bij de, bij de Leidse universiteit zijn er een heel aantal uh, van die bedrijfjes. En, en in ons We, wordt dat nu weer opgezet op het oude organonterrein. Uh, terrein En er zijn er meer. En daar gebeuren wel interessante dingen die dan op een gegeven moment. Als het wat lijkt worden overgenomen door de industrie... die dat dan gaan ontwikkelen en op de markt brengen. Uh, maar daar komt aan antibiotica gewoon uh, heel erg weinig uit. En daarom zijn er uh, andere plannen voor gemaakt. Er zijn een paar organisaties actief in Europa en Amerika... en tussen beiden die plannen proberen te ontwikkelen... om uh, ja, eigenlijk de, de grote farmaceuten, Big Pharma, Pfizer, GSK... Mm -hmm. noem maar allemaal op, met miljardenwinsten om die ondanks die miljarden winsten toch van subsidies te voorzien... om antibiotica te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door patenten te verlengen, door belastingvoordelen te gunnen... door regelrecht geld naar ze toe te schuiven... geoormerkt geld om middelen te ontwikkelen... Um, en door de toelatingseisen voor antibiotica wat te versoepelen... omdat het nogal moeilijk is om die op mensen te testen... omdat je nooit een, een echte controlegroep kan hanteren... omdat je als je een mail hebt van het denkt dat werkt... mag je dat zieke mensen niet onthouden... Dus in de uiteindelijke laatste uh, trial ja, zit je altijd met een ethisch probleem. Dat maakt het allemaal moeilijk en duur. En daar wordt een beetje aan gesleut om te kijken... of dat makkelijker en goedkoper kan voor de industrie. Zodat je ze kan overhalen te ontwikkelen. We gaan um, eens even naar twee fragmenten... Um, die voor velen waarschijnlijk nog wel uh, bekend zijn. Um, incidenten die groter en groter werden als het ging om bacteriën. Zowel in de... Dieren als in de mensenwereld. We, gaan, we beginnen uh, in 2012, de Q-koorts. Het is een beeld wat, wat vrij systematisch optreedt in dit dossier. Uh, de commissie uh, Van Dijk heeft heel helder vastgesteld. de, de, de, de, kabine, de ministers die hebben te traag gereageerd bij het ingreep van de q koorts mm -hmm. Nou, dat is in feite nu nog weer een keertje eh, vastgesteld... Via, eh, via dat onderliggende materiaal, onder andere van PricewaterhouseCoopers. En eh, ten tweede, de bevolking is niet goed geïnformeerd. Nou, dat, dat is het kernpunt waar het om gaat. Om die reden heb ik ook gezegd, bied excuses aan. Want je, er is echt reden om een duidelijk signaal te geven van... dit kan niet, dit had niet mogen gebeuren. We hoorden uh, ombudsman Brenningmeijer uh, over de geiten... Hè, die toen besmet waren en dat te lang uh, onder de pet werd gehouden... door de regering, volgens een onderzoek en ook, ook volgens hem. Um, wat, wat is, wat is, wat, welk mechanisme treedt in werking als iets wordt gedetecteerd... en mensen denken, nou, laten we, het, laten we toch nog maar even wachten... met het echt aanpakken of naar buiten brengen? Wat, wat, wat ligt daar aan de grondslag? Nou ja, bij die q koorts um... Uh, dat was een ingewikkeld verhaal. Dat had zich gewoon simpelweg nog nooit voorgedaan in de wereld. Zo'n grote uitbraak als er in Nederland is geweest in de jaren 2007 tot en met 2009. Eventueel 2010 zou je nog mee kunnen rekenen, maar met name 2009. Dat begon in de zomer van 2007 in het dorpje Landert bij ons... Waar heel veel mensen bij de huisarts kwamen. Dan gewoon een lokale huisarts met, met longachtige klachten, benauwdheid. En nou, en, en die dokter kon daar eigenlijk niet echt iets van maken. Maar de, het leek allemaal een beetje op longontsteking. Dat soort klachten. En dat verbaasde hem dat hij die opeens had. midden in de zomer, juli. En um, die is gaan denken: wat kan dat zijn? Die is mensen gaan bellen. En eigenlijk. Iedereen zei, het gaat wel over, het valt wel mee. Die heeft zijn, zijn poot stijf gehouden en is door blijven gaan. Is aan alle bellen blijven trekken die hij kon. En um, na enige tijd werd duidelijk dat het hier om een uitbraak van Q-koorts ging. Dat is een, een bacterie, Coxiella burnetta. Het klinkt als een prachtige Italiaanse sportauto of zo. Veel een beestje, wat uh, door uh, schapen, maar vooral geiten in Nederland... want daar zijn er veel meer van... Uh, bij een abortus wordt, wordt uitgescheiden. En dan in hele grote aantallen. heet een, uh, uh, een abortusstorm. En dan heb je zo'n stal, dan krijgen een aantal van die beesten abortus. En dan, ja, dan stormt er daar bacteriën, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, dat gebeurde gewoon nooit in Nederland. En af en toe hadden we wel, was die q die was er wel. Maar er was een beroepsziekte in het abattoir had je af en toe... Iemand die, die dieren slachtte, die, die ziekte hadden, dan was een beroepsziekte. Dus niemand maar vind, was zo bedacht. jij dan het rapport in deze uh, ombudsman te kritisch? Ge, ge, ge, ge wordt niet, uh, nou ja, het voordeel van het nee, twijfel... Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het helemaal niet te kritisch. Want dit was 2007. En... Um, in diezelfde zomer van 2007 heeft bij het RIVM een eerste overleg hierover plaatsgevonden. Omdat het werd, werd vrij snel duidelijk: dit is Q-koorts. Maar niemand had nog die omvang natuurlijk in de gaten. Die was toen ook nog niet zo groot. En niemand had nog met dat bijltje gehakt. Omdat de q uitbraken die er zijn geweest in de wereld waren in Australië en Nieuw-Zeeland. Waar veel schapen wonen, maar weinig mensen. Dus daar had je gewoon. Wel zo'n uitbraak die best groot was, alleen hadden mensen daar niet zo erg last van. Nederland heeft de eigenaardigheid dat er, en zeker Brabant, dat er ontzettend veel mensen en beesten uh, bij elkaar wonen. Ja. Dat is de, de, de hoogste dichtheid samen, uh, waar dan ook. Dus dat het, dat het toen uh, niet aan de bel werd getrokken, vind je nog enigszins, nou ja plausibel of voorstelbaar, nou, die... maar dat het zo lang duurde. Daar zit... Dat is wat ik wilde vertellen. Daar in ja. juli werd dus, of misschien was het net augustus... maar de eerste vergadering bij het RIVM hierover tussen specialisten... is er door het RIVM, door Coutinho, de baas van het RIVM... de baas van de bestrijding van de infectieziekte in Nederland... gevraagd om de adressen van de bedrijven uh, die besmet waren. Dat was in to duidelijk toen dat er bedrijven waren... en uh, die zijn niet vrijgegeven hoewel ze bekend waren, um, uh, omdat dat de privacy van de boeren zou schaden. Mm. Uh, als je dat tot je dat laat doordringen, dan, dan uh, ja, kan je eigenlijk haast niet geloven... ik nu nog niet, mm -hmm. dat er serieus drie jaar lang dat is volgehouden. Uh, dus, uh, dat het risico zo groot was. Ja, omdat er gewoon in één zo'n dorpje bij één of misschien twee besmette bedrijven toen... ik meen 187, maar het kunnen er ook iets minder zijn geweest... in die eerste 167 mensen ziek zijn geworden in een dorpje van, uh, van weinig mensen. Dus heel duidelijk, gewoon een epidemie lokaal. Ja. Wat verwacht je dan dat de, de, de GGD, de, de hoeder van de publieke gezondheid in Nederland... dat die daar gaat ingrijpen. Dat willen ze. En ze vragen dus via het RIVM, dat is nou eenmaal de structuur in Nederland... om het adres. Welke boerderij moeten we hebben? Of welke boerderij, waar moeten we de dokters en de mensen waarschuwen? En dat krijgen ze gewoon niet. En denk je dat er sneller gereageerd zou zijn als het in de Randstad was? Sorry. Zeker. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik, ik, ik denk dat de Brabanders die zeggen als het in Den Haag was gebeurd... dan was het heel anders aangepakt dat die gelijk hebben. Ja. Het, is, het is een beetje in, ja, in, de, in de marge of zo. Ik weet niet precies wat daar voor gevoel bij meespeelt... maar er zijn wonderlijke dingen gebeurd. In, wat in 2007 was gebeurd, gebeurde in 2008 weer... want de, de, er werden geen maatregelen genomen. Dus de dieren kregen, werden weer zwanger. Uh, of drachtig, moet ik zeggen. En uh, zo vanaf uh, januari, geloof ik, werden er weer geiten geboren. En dan krijg je ook weer bij die drachtige dieren... af en toe van die abortussen. Met... En in dat jaar waren er duizend besmettingen. Het jaar daarna waren het er, geloof ik, drieduizend. Ja. Tot, dat aantal liep maar op. En het heeft tot eind 2009 geduurd. Uh, dat er mede dankzij veel publiciteit bij de NOS... maar uiteindelijk is de laatste duw gegeven door Zembla. Een uitzending waarin die een ambtenaar van landbouw zo de duimschroef hebben aangedraaid... dat iedereen zag dat die, ja, dat die gewoon dat loog kan niet langer. Ja. en draaide en deed. En een paar dagen later was er een, een plan met draconische maatregelen... die nodig waren. Er zijn uh, vele tienduizenden geiten... Uh, uh, ja, uh, hoe zullen we dat zeggen? Ter dood gebracht. Geruimd. Er zijn honderd bedrijven geruimd, terwijl ja. er, toen we in 2007 begonnen dat het om twee, drie bedrijven ging. Ik wil je toch even onderbreken, want het, het, het zijn stuk voor stuk... Um, nou ja, incidenten, of in ieder geval grote incidenten geworden... waar we lang op door kunnen gaan, maar ik wil terug naar de mens. Want ergens vannacht moet de luisteraar toch rustig kunnen slapen. En daar wil ik nog met je. Um, het Maastadziekenhuis, dat is, dat is de laatste jaren natuurlijk het grote... als mensen denken aan, aan bacteriën <kwijnt> en waar ging het mis... daar heb je zelf een behoorlijke rol van betekenis in gespeeld... Um, in dat aan het licht brengen. We gaan eerst nog even luisteren naar een fragment. Professor Evert de Jonge, hoogleraar Intensive Care. Hij heeft als onafhankelijke deskundige onderzocht... wat de exacte doodsoorzaak was van de 28 sterfgevallen in het Maastad ziekenhuis. Ik heb drie patiënten geïdentificeerd als patiënten die overleden zijn... ten gevolge van de OXA48 positieve klepsiella. Als het ziekenhuis op tijd maatregelen had genomen... waren er beduidend minder besmettingen geweest. En misschien ook wel minder doden gevallen. Um, dat heeft tot enorm veel commotie geleid. In je boek staat prachtig en heel spannend ook beschreven... hoe je als een ware Woodward en een Bernstein een geheime tip krijgt... en vervolgens uh, die, die hele zaak eigenlijk um, aan het rollen krijgt. Um, wat ik eigenlijk het meest... Nou ja, De vraag hier is, um, wanneer grijp je in? Dus, dus, um, wat is het moment dat je zegt, we sluiten de boel of, of, of, of we gooien het dicht? Het is, zo, uh, het is, het is een gevoelig moment. Wat, uh, wat is daar gebeurd en hoe kan het beter de volgende keer? Nou ja, ik denk dat de vraag nog eerder is, hoe voorkomen we dat het zo uit de hand loopt... Uh, wat in dit ziekenhuis is gebeurd, is dat ze um, eind 2008, begin 2009... Uh, op de IC last kregen van bacteriën met ESBL's. Dat is een ontzettend resistente, maar nog niet de meest resistente. Die oxa-48-bacterie is nog weer een stuk resistenter... voor nog veel meer antibiotica. Um, <tie> die, die bacteriën met ESBL's die kregen ze niet weg op die ic en daar liggen de meest kwetsbare patiënten uh, op de intensive care nou eenmaal. Dus dat is een van de allerergste dingen die je daar kan overkomen. Um, daar mag je geen maanden mee blijven aanklooien. Uh, ja, dat is het enige woord wat ik ervoor heb. Dat hebben ze wel gedaan, omdat ze dachten dat kunnen we zelf wel oplossen. En omdat ze niet wilden dat bekend werd dat het uh, daar heerst. Omdat ze bang waren voor die imago van het ziekenhuis. Is het onkunde of kwade opzet? Eh... Uh, ja, het is de opzet in die zin dat ze hulp hadden moeten inroepen. Dat wisten. Dat als je iets niet kan oplossen... moet je gewoon te raden gaan bij je collega's... die misschien meer verstand van zaken hebben. Dus in die zin is het de opzet geweest. Het is natuurlijk geen kwaade opzet geweest van die microbiologen in het ziekenhuis... of anderen die ervan wisten om, om uh, mensen dood te maken. Dat niet. Maar ze hebben willens en wetens niet gedaan. wat ze moesten doen zich niet aan richtlijnen gehouden. Uh, prutswerk geleverd. En daarom staan ze nu voor de tuchtrechter. Um, was jij toen je dat op je afkwam en ontdekte en daar dieper in ging graven, was je verrast of, of zag je dit, uh, is dit een patroon? Uh, nee, dit is geen patroon. Dit is wel echt een. Het is wel een, een uitzonderlijk ja. geval. Waar, waar echt, dat, dat, dat zo lang, hè, dat, we hebben het hier over. Twee jaar dat zo'n, en eigenlijk nog wat langer zelfs... zo'n zo uitbraak uh, onder de pet gehouden wordt... en er wel hier en daar wat aan wordt geprobeerd te doen... maar ook half zacht en dan weet er weer iemand ja. van... en er wordt een team opgericht wat verder nooit bijeenkomt en niks doet. Het is, het is ja, verbijsterend wat er is gebeurd, echt verbijsterend. Um, Rinke van den Brink, journalist voor de NOS... gezondheidszorgredacteur, zoals dat dan heet... Um, je doet dit werk nu in een kleine tien jaar, iets korter. Um, naast het, het, het NOS-journaal maken of daar bijdrage voor leveren... doe je ook aan slow journalism, zoals Sascha de Boer dat vandaag noemde... die afscheid neemt om dat uh, te willen gaan doen. Jij doet beide, je schrijft, je schrijft ook een boek erover, je schrijft boeken. Um, jij hebt ook een verantwoordelijkheid als journalist. Het is hele gevoelige materie... Um, altijd als het gaat over ziekenhuis, fouten in ziekenhuizen, wetenschap... Hè, denk aan Diederik Stapel... dan is de reactie veel emotioneler en feller en heftiger lijkt het... dan wanneer er een beetje wordt gelogen... of een jou worden aangeklooid in andere wereld. Dus het is een wereld waar een vergrootglas onder ligt. Als je iets, euh, nou ja, iets ontdekt of ziet of ergens over wil berichten... Waar zit, hoe bewaak je de grens tussen urgentie en hysterie? Um, nou ja, ik probeer uh, mijn eigen gezonde verstand te gebruiken. Dus om mijn eigen mm -hmm. kompas te varen. Ik zit nu een jaar of dertig in dit vak, dus daar vertrouw ik wel redelijk op. En uh, hier bij de NOS uh, uh, werk ik niet alleen. Uh, ik zoek zoiets uit, en uh, soms alleen. In dit geval inderdaad alleen. Uh, maar voordat het dan in het journaal komt, of op, in het Radio 1 journaal... of op onze site verschijnt... Uh, ga ik daarmee langs eindreducteuren, waarmee ik spar. En die, die respecteren wel mijn, uh, uh, mijn kennis van, van het onderwerp. En weten dat ik daar uh, mee gespecialiseerd heb en daar veel van weet. Maar zij blijven toch steeds de vraag stellen... Uh, oké... Okay, uh, hoe ga je dat vertellen op televisie? Of uh, hoe zie je het voor je, uh, die radioreportage? Maar dat jullie een goede afweging maken en daar serieus mee bezig zijn, dat, dat geloof ik. Maar wat er vervolgens gebeurt, heb je ook niet altijd in de hand. We gaan nog naar een ander fragment luisteren: de Mexicaanse griep. Maar het gaat, ik denk wel dat het aantal nog zal gaan stijgen. We zien nu ook uh, een stijging in het aantal mensen... wat op de intensive care wordt opgenomen. Dat zijn er op dit moment ongeveer vier per dag. En dat is uh, aanzienlijk gestegen, want dat was, uh, de vorige week lag dat rond de één per dag. Het gaat dus over die Mexicaanse griep. Hè. In 2009 worden Roel Coutinho van het RIVM infectieziekte. Um, ik weet nog dat uh, Joep van het Hek in die tijd in een van zijn conferenties zei... er waren ons honderden doden beloofd. Ja. Ja, dat vond ik een hele goede grap. Het kwam er niet van, hè? Nee, het kwam er niet van. Hebben jullie je daar als media... Hebben jullie het, hebben jullie het overschat, onderschat? Of? Nee, we hebben het zwaar overschat. Overschat? Ja. Um, ik, heb daar, uh, ik heb daar ook wel goed over nagedacht. Intussen omdat ik een aantal keren daar vrij grote bijeenkomsten aan heb deelgenomen. En helemaal niet gelukkig mee ben hoe we het hebben gedaan. En daar heb ik zelf een uh, behoorlijke verantwoordelijkheid in. Ehm... Um, uh, ik geloof 24 april 2009 kwam er een, een, een persbericht van het RIVM... waarin werd gemeld dat er in Mexico uh, een, een griepachtige aandoening was... die voor nogal wat doden had gezorgd. Um, mijn eerste gedachte toen was, uh, griep, luchtwegproblemen als het ergens... Hè, als dat doorzet, dan slaat dat op je luchtwegen, bronchitis, longontstekingachtige dingen. Uh, in een land als Mexico is dat niet zo gek dat daar wat veel van zijn. Want het is een van de meest smerige landen ter wereld. Zeker mexico stad. En, um, uh, dus dat was het eerste waarom ik dacht van nou, oké... Okay. misschien dat het daar wel heel erg erin hakt... maar zien of dat hier ook gebeurt. Um, ik heb vanaf het allereerste begin geprobeerd... Te relativeren en te zeggen steeds: van elk jaar sterven er in Nederland een heel aantal mensen aan griep. Hoeveel weten we eigenlijk niet precies? Want we zien in februari komt het CBS met de sterftecijfers en dan zie je ergens een piekje: uh, hè, er worden duizend doden per maand verwacht, het zijn er 1500 en dan wordt er gekeken: oh, het was een griep en dan zijn die 1500 ex 500 extra doden worden toegeschreven aan de griep. En waarom is, Dat is juist deze. Zacht. Maar waarom is juist deze. Uh... In, in een soort opwaartse spiraal geraakt. Die... Omdat we dus nooit doden turven van griep. Hè. Dat doen we niet. We weten dat er grieper is, want dat zie je in je eigen omgeving. En er is zo'n griepmeting, zegt er zijn nu 100.000 mensen met griep in Nederland... of 200.000. Maar er worden nooit uh, dodelijke slachtoffers. Die worden niet geteld. Bij die Mexicaanse griep, omdat het geheimzinnig was... Mm -hmm. en het had een vervelende griep kunnen zijn... die mm -hmm. uh, een, een, uh, ernstiger was dan een andere griep. Dat weet je van tevoren niet... En in die, die een beetje paniekerige uh, eerste fase... waarin er in Amerika wat mensen doodgingen... Die, die, dat kwam hier naartoe, die berichten. En in Mexico was het mysterieus. Toen is er besloten om daarvan een meldingsplichtige ziekte te Dat betekent dat je dat allemaal moet melden... als er iemand mee in het ziekenhuis wordt opgenomen... of aan overlijdt of op de IC belandt. En als je zo'n statistiek gaat bijhouden... dan gaat hij gewoon eigen leven leiden. En nou, volgens kwam de eerste griepdoden. En de tweede en de derde. En het zijn er geloof ik 53 geworden... Nou ja, als we op die CBS-griepcijfers uh, van uh, gemiddeld jaar afgaan, is het een hooguit een tiende van of een twintigste van, wat er, uh, van het aantal mensen dat normaal aan griep overlijdt. Dus we hebben zelden de laatste jaren zo'n mild griepje gehad. Maar omdat dat allemaal bijgehouden werd, uh, vond dat zijn weg naar de media. En dan, dan werkt het um, ja, bij de NOS uh, ook zo dat wij heel veel uitzendingen hebben. En dat we daar dus af en toe graag iets nieuws in brengen. En dat dan ja. zo'n statistiek niet altijd uh, weggelaten wordt, laat ik het zo maar formuleren. Dat we die iets gewoon iets te vaak hebben gemeld. Een, Achteraf, een leermoment, een leermoment zou je zeker. Zeker. De ondertitel van je boek, Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel. Is het een waarschuwing of is het, is het, is het wat gaat gebeuren? Um, ik ben bang allebei. Ja. <laughs> Uh, ik heb met heel veel uh, wetenschappers in allerlei landen gesproken. En de rode draad van al die gesprekken is... als het niet drastisch wordt ingegrepen... dan gaan de bacteriën het winnen. We gaan hier nog een uur over doorpraten. Om, uh, want we zijn hier nog lang niet uit. Je hebt ook mooie muziek meegenomen van Jeroen Willems. En die gaan we in het uurtje nadraaien, um, onder meer. En dan, uh, luisteraar, kunt u zich ook met ons bemoeien. Heeft u iemand in uw omgeving... Um, uh, of bent u het zelf, die een ervaring heeft met bacteriën... die resistent waren tegen antibiotica? Bent u in aanraking geweest met zeldzame virussen? Um, misschien heeft u wel overnacht in het Maastad ziekenhuis... of heeft u in een ver buitenland iets zeldzaams opgedaan en meegenomen? Of heeft u een vraag voor rinken van den Brink... die nog een uur bij ons blijft? Uh, we gaan een soort openbaar spreekuur ervan maken. <hacht> Dan kunt u vanaf nu al bellen. 0800-121, dat is een gratis nummer. U kunt ook mailen, NCRV um, en um, uiteindelijk kunnen de mensen wel rustig gaan slapen, toch, na onze uitzending. Maar we hebben de, nog een uur nodig. Ja, we, ik denk ja, dat, okay. dat uiteindelijk iedereen rustig gaat We zijn zo slaapen. terug na het hoorspel, na het nieuws van één uur. Tot dan. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En ja, jij. NCRV. De NTR presenteert...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 Deel 62. Oudzeer. Staat hij eindelijk internationaal op de kaart? Harry de Hemmer met zijn Casanova... wordt zijn zoontje door Aad naar Marokko gestuurd... om een partijtje hash op te halen. En waarom? Omdat Aad bang is dat Harry de boel verlinkt aan de kit. Pis jij nou tegen mijn palm... Hé, hey, arbeider. werken man. Hey, hey. Harry, niet doen, man. Harry, hou op. Wat, waarom deed jij niks, klootzak? Hey, ho, ho, ho, ho. Niet doen. Hé, hey, ik ben het. Ik, ik werk toch voor ja, jou? Dat doe dat dan. Hij moet naar het ziekenhuis. Maar als jij niet opschiet... Hé, hey, rustig. Oké, okay, oké. Okay. Ja, oké, okay, oké. Okay. spoel die palm schoon. Ik sta te pissen tegen mijn spullen. Nee, even nooit niet. Rustig, Sam. Ik ga zo met je bal. Ik moet eerst mijn vriendinnetje aan het lachen maken. God, wat log. Hé, hey, wat is er met jou? Tijdens dat nog niks gezegd. Laat me gewoon even, ja. Ben je nou ineens bang voor deze macho? Bang dat hij bezit van je neemt? Hou op. Dus dan... Nee. Mijn eerste liefde. Dat was Judith. Ik was zestien. En, uh, ik lijk wel wat op Sam. De ijverige speels. Ik werkte af en toe voor mijn vader in het café. En die al? Nee, die had hij toen nog niet. Het uitzicht. Werkte je achter de bar? Nee, gewoon klusjes... Naast het café zat toen nog een sigarenzaak waar je ook uh, seksboekjes en condooms kon verstellen. Zo leerde ik Judith kennen. Ze hielp de man die de winkel beheerde. En je werd verliefd? Tot over mijn oren. Ze was een paar jaar ouder, maar uh, dat was geen probleem. Mijn vader die kwam een keertje binnen toen ik met haar zat te praten. En daarna heb ik haar nooit meer gezien. Niet in die sigarenzaak dan waar dan wel? Achter het raam. Wat? Ja. Nee, dat ja, meen je mijn niet. Mijn vader had er achter het raam gezet. Nee, dat meen je niet. Ze noemde zich Judy. Het liep storen. Was een mooie meid. En je, en je hebt er nooit meer gesproken? Nee, dat wilde ze niet, denk ik. Schaamte. Welke vader doet nou zoiets? Niks te veel gezegd, toch? Wat doen al die containers hier? Handel. Voor Afrika. Vriendje van mij is daarmee bezig. Oh. Ja, maar het duurt eeuwen voordat hij die vergunningen rondrijft. Komt hij hier vaak? Dit jaar is hij er nog niet geweest. Zit vooral bij de een of andere ambassade. Ik wil mijn handel eigenlijk hier niet zo los hebben liggen, rooien. Dat hoeft ook niet, Aad. Zie jij die container daar? Iets van ons. Deze? Mhm. Mm Heel goed, rooien. Ja, toen raken wij al de spul nou een beetje vlot kwijt. Waar je korting geven? Oh nee. Ik heb wel links en rechts laten vallen dat de spul eraan komt. En ik heb onze dealers verteld dat ze maar beter niet bij anderen kunnen inkopen. En dan gaan ze zich aan houden? Ik vraag ze gewoon of ze weten waar Hans is gebleven. Ik ken je niet helemaal volgen? Hans. Hans Vermeer. Chauffeur Hans? Ja. Die is verdwenen. Voorgoed. Heb jij... Heb je hem? Mm -hmm. Maar kijk, dit versje heb ik gehouden, als aandenken. Goed. Ja, trek me aan, voor als je weer op pad gaat. Mooi toch? Wat een verhaal zeg, over dit. Hou je nou op met zeuren. Met zeuren? Zeur ik dan? Ja, dat ik met mijn vader moet praten. Als jij een splinter in je huid laat zitten, dan gaat het zweren. En jij hebt een splinter. In je ziel. Jezus. Heb je daar ook een boekje bij? God, samen zeg hij. Je moet met hem gaan praten, Freddy. Niet voor Harry, maar voor jezelf. Waarom stoppen we? We zijn er. Waar? Dit zijn de coördinaten die we opgekregen hebben. En wat doen we nou? Wachten. Wachten. Goed, uh, lichten moeten uit. Dat dacht ik niet. Hoezo dat dacht ik niet? We liggen voor anker. Ja, en? Als je geen lichten voert, dan word je zo overvaren. En het wekt daar gewoon. Bij de kustwacht. Die hebben radar, dus die zien ons toch wel. Kun is niet een beetje dim of zo? Nee. Doe mij ook even een biertje. Dit bier is van Gijs en van mij, niet van jou. Ik zeg, geef mij ook even een biertje. Anders knal ik je poren eraf, vriend. <laughs> Wou je Gijs ook doodschieten dan? En weet jij dan hoe je de motor moet starten? Hoe je moet navigeren? Jij bent er vroeg bij vandaag. Ja. ja. En je bent dronken. Ja. Ja. Ik ben nou, niks meer aan het doen. Nee. Nou, kom op. Hup. Nee, je begrijpt het niet. Alcohol verlaagt de spierspanning. Maar jij staat nog helemaal strak. Ah, ja, zo. Jammer, Gaat het wel goed met die nieuwe zaak? Ik weet niet waar ik het geld moet laten. Nou dan. Je hoeft er niet met mij over te praten, maar praten moet je. Als ik advies nodig heb, dan vraag ik het wel, ja? Hé, hey, Mo, hoe gaat-ie? Dat is een gangetje. Kom even vragen hoeveel je, je nodig had. Wat? Een pond, kilo. Hm? Ik, uh, ik heb niks nodig. Ik heb, ik heb nog. Ik heb het bij me, hoor. Moet je kijken. Onder mijn jas... Kijk maar eens goed. Speciaal hasfest met extra diepe zakken. Kan het zonder tas over straat. Maar dat wist jij natuurlijk al. Nou? Een pondje of een kilo? Ik, uh, Ik heb niks nodig. Nou? Oh? Weet je, die gozer die dit vest gebreid heeft, heb ook niks meer nodig. Nooit meer. Die hebben met zijn gezicht een poosje door het glas gevreten. Als beginnetje, weet je wel. Hé, hey, ga weg. Natuurlijk ga ik weg. Maar ik kom ook weer terug. Dag, man. Cor, wat is er? Ik kwam even langs. Wat heb je te melden? We hebben toch een overeenkomst? <laughs> Jij had misschien een vaste baan bij Harry, maar dat doe ik niet aan hoor. Oh, uh, wat is onze overeenkomst dan waard? Gewoon boter bij de vis. Heb jij wat voor mij, heb ik wat voor jou? Dat had ik niet van je verwacht. Dan keer je me zwijgen. En nou rotte, want ik heb het druk. Salamon, ik kom me Ach, het mocht, het mocht, het dat ik me toen in de slaan zit, ik Wie ben jij dan? Johnny. Oh, het mannetje van Aat. Nou, dit is het dus. Dit is het spul. Ik moet het testen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Ik bepaal hoe het gebeurt, ja? Hier, bereik dit stukje maar. Yes. Okay. Wat ben je nou aan het doen? Een joint draaien. Ga je roken? Ja, hoe moet ik het anders testen? Hier, cadeautje. Genever. <lacht> Welke tijd voor ontspanning. Haha. Ja. Dit is, uh... ja, Dit is goed. Ja, natuurlijk. Denk je dat ik shit verkoop of zo? Ga jij even lekker uh, beginnen met tellen? Tellen? Ja, die kistjes kief. Kief, kief, tellen? Wat? Ben je dom of zo? Als Aatse komt ophalen, moet het er net zoveel zijn als ik nu aflever. Dat hij niet het idee krijgt dat er uh... iemand anders een paar kistjes voor zichzelf heeft achtergehouden. Mm. Tering. Nou, uh, heb jij pen en papier? <laughs> nee, nee. Alles, jongen. Ik heb Alles. ИНТРИГУЮЩАЯ hey. МУЗЫКА Jongens, even kalm nou, hè. Hé, kwijt. Stop. Goed. 93, 94, 94 95, 96... Waarom werken jullie niet door? is wacht. Damit is mee. Ik moet even tellen, vriend. Jongens, er moet gewoon doorgewerkt worden. Er zijn genoeg gangsters op de loer en als die weten dat er een shipment hier vandaan vertrekt, komen ze ons brood voor Hé, zeur nou niet aan mijn kop. Daar moet ik weer helemaal opnieuw, ja. Goed. 1, 2, 3. Oh, een tempo maar tempo maken, man. Hoe dingetje? Graag. Die verkoop zal alleen van die shit pissen. Jalla zit, Jalla Waar hebben ze het over? Ze willen weg naar Weet je hoe lang we hier al bezig zijn? Wat lekker warm, Piki. <laughs> goed, 812. Heel goed. 812. Als dus ik jou ja, was, dat ik even beginnen met wat te drinken, Gouzer? Dus, we zijn het eens? Tuurlijk zijn we het eens. Mooi. Oh, hè, smet. helaas met hè, met de daar. Nou, waar wachten we op? Er komt zwaar weer aan. Wat wachten we af. Ja, en waarom? Veiligheid. Veiligheid. Niks, veiligheid. Ze loeren hier op ons. Je hebt die Misha toch gehoord. Jij hebt geen idee wat het inhoudt, hè. He. Zwaar weer. En jij hebt echt geen idee he, wat het inhoudt als je de stuf van aard verspeelt. Ja? We gaan. Nee. daar heb ik geen trek in. Moeten we Gijs niet even om zijn mening vragen dan. Nou, goed. Gijs? Wat is er? Godverdomme. Gijs, jij wil je toch ook heel snel weg? Waag het niet, jonge vuile teringleier. Hé, hey, jullie omleggen, dat is inderdaad misschien niet zo'n goed idee. Maar als hij zijn motortje niet heel snel staat, dan schiet ik hem in zijn poot. Ja? En jou ook als dat nodig is. Nou. Wat wordt het? Nou, start die motor maar, Gijs. Heel goed, start de motor maar, Gijs. En ik heb ook wel trek in een biertje. Goed, fruit met de geit. En verder geen gezaai meer. Proost.